van 1 uur. Dit is Lieselotte Tassen met het NOS Journaal. Russische sporters die de afgelopen dagen van de internationale sportbond te horen kregen dat ze mogen meedoen aan de Olympische Spelen in Rio zijn toch nog niet zeker van deelname. Het IOC heeft op de valreep een jury in het leven geroepen... die het allerlaatste oordeel mag geven. Drie deskundigen lichten de komende dagen alle besluiten door... die zijn genomen door de afzonderlijke sportbonden. Die willen zeker honderd Russische sporters weren. De jury van het IOC kan die besluiten vernietigen of bevestigen.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 Het weer van tijd tot tijd zon, er trekken ook enkele buien over. Landinwaarts kan er later onweer bij zitten. Het wordt 20 of 21 graden. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden.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 er was er ook een, die matrozenpakt bij. En die leek precies op een jeugdkiek aan mij. Weet je nog wel, ouwtjes. Wij kiekten al zijn leuke dingen. Weet je nog wel, al?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 Er werd wel een grote hit in Nederland. En een andere grote hit van hun, nou ja, niet zo heel groot... maar wel een hele leuke plaat, is uh, 1,98 meter 98 lang. U hoort nu de spelbrekers. Toen ik jou voor eerst ontmoette en jij me uit de hoogte grote werd ik van jou hetzelfde ogenblik bang. Want behalve zomers ben jij van hoofd tot aan je voeten ook nog in meter. 98 lang En dat vind ik wel bezwaarlijk Want iedereen lacht onbedaarlijk Geef je al een arm Dan lijkt het wel of ik hang Maar ach ja, aan alles ben je toch Ik vind jou al wel lief Al ben je nog steeds 1 meter 98 lang Jij laatst als een sportieve vrouw in het open luchtbad zwemmen wal En je van de planken zweefduik inam Heb je je daarbij zo uitgestrekt? Plots was toen het zwembad overdekt, was 1 meter 98 lang En je hem kwam uit de masserij, daar zat toen een heel kort briefje bij Dat was van het allergrootste belang dus mevrouw, dit is de laatste keer, voortaan wassen wij geen tenten meer, van 1 meter 98 lang.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 is een ledikantje klein Maar het moet beslist uitschuiver zijn Tot 1 meter 98 1 meter 98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 Trad voor het eerst op in de televisieshows in 1962. Onder meer een televisieshow van Rob de Rijs. en in de talentenjacht Nieuwe Oogst. Omdat de show samen met Sergio Gangboer niet kon worden uitgezonden. en dit in de pers breed werd uitgemeten, kwam Ramse Safi dankzij Henk van der Meijden op het spoor. Hij vroeg haar mee te werken aan Safi Chanté. wat een groot succes werd. en met Safi zou ze jarenlang muzikaal optrekken. En in, 1995, uh, in 1965 moet ik zeggen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 Dus wie verwacht er ernst van mij? Oh, Brussel was toen nog een dansende stad. Brussel was toen, oh la la, en oolijke oh Brussel was toen nog een chansende stad. Brussel en Brussel was vrij en vrolijk. In het ligt rondom de Sint-Justine zongen de zweepjurken en de knievels. In het gaslicht zong strohoed en crinolien. De paardentrem knarste langs de.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 Is een lente symfonie. zij dronk Rania met een rietje, mijn Sofietje op een Amsterdamsteraas. Toen wist ik dat mijn Sofie de liefste was. Kom daarin!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 En dat was een hit uit 1952. Het waren de Swinging Nightingales met Kom erin. En daarvoor hoorde u Johnny Lyon met de En de volgende dame is Anja van Avoort, Geboren in Breda op 5 mei 1950. En overleden in op 15 april 2002. Was beter bekend als Anja, Nederlandse zangeres. En ze werd vooral bekend door de hits als De Laatste Dans en Nemen en Geven...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 Schok en toon. In de bus van bussen naar aarde kreeg ik het eerste zoon. Vaak had ik je al zien Was In de bus van bussen naar aarde hield mijn hartje voor je op. In de bus van bussen naar aarde. Maar ik durfde niet te horen. In de bus van bussen naar aarde dat het zo gezwind zou gaan. Ik mis je zoon.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 La mm la -hmm. Was gevoemen, dacht onze vent. Ik krijg een paard, dus schimmel uit zijn kinderdroom. Pardon, zij in...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 Maar het meestje men nog dit is het liefst van allemaal. Ik zie haar in mijn verdachte weer tegen het hertje samen. Oh Blue. oh, oh. Koppie, koppie Wat een koppie Heeft die na oh, oh. Koppie, koppie Wat een koppie Heeft die na Nu is die 21 jaar Een hele knappe knul En wat die in zijn koppie heeft Is ook geen flauwe kul. Want toen die meisje zei die meid We worden wel een paar Of met zo'n stuk probleem als jij ik ben op Twee gerie.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 Go Als je kan. Sluit de deur zo zachtjes. Als je kan. Neem de achterdeur maar en haal een kant door je haar. Sluit de deur zo zachtjes. Als je kan. Tussen aljes en rozen staat jouw portret. Tussen aljes en rozen heb ik het neergezet. O, kal ben je uit mijn leven weggegaan. Tussen aljes en rozen zal jouw beeld.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 en ijs zijn rozen zal je beeld blijven staan ai je zai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 On y'all. Slapen gaan, zie ik de volle man en voel pas goed mijn schat hoeveel ik val.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 Maar is die Sandra en Andres met als het om de liefde gaat. Je moet zeggen wat je werkelijk voelt. Je bent bang dat je een vlaten slaat. Ja, mensen doen gewoon. Oh, We doen al genoeg. Voor de rossen van liefde Na, na, na, na, na, na, na, nou, wat zal ik het doen? Om nog vandaag van jou te zijn. Hm.